En juli werd Otfiel vrijwel helemaal stilgelegd. Dat gebeurde na een reeks incidenten bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf. Yahoo News heeft zijn bureauchef in Washington ontslagen... vanwege een opmerking over de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Voor een open microfoon zei de bureauchef dat Romney en zijn vrouw... het geen enkel probleem vinden om een feestje te houden... terwijl er zwarte mensen verdrinken. Hij maakte zijn opmerkingen vlak voordat Yahoo begon... met de live-uitzending van de Republikeinse Conventie... Die wordt gehouden in Florida op het moment dat de storm Isaac... over andere zuidelijke Amerikaanse staten raast. Yahoo heeft excuses aangeboden aan Romney en zijn campagneteam. Kim Kleisters heeft haar tenniscarrière beëindigd. Op de US Open verloor de Vlaamse in de tweede ronde van de Britse Laura Robson in twee sets. Kleisters, de voormalige nummer 1 van de wereld, had al aangekondigd... dat ze in New York haar laatste grote toernooi zou spelen... Ze won de US Open drie keer, in 2005, 2009 en 2010. In 2007 stopte ze ook al met tennis, maar twee jaar later kwam ze terug. Een nieuwe comeback heeft ze uitgesloten. Kim Kleisters neemt officieel afscheid bij de Diamond Games in Antwerpen half december. Het weer bewolkt en hier en daar regen, tot een graad of 13. Overdag eerst bewolkt en regen, in de loop van de ochtend droger en vanuit het westen zon. Maxima dan rond 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie op de A15-Europoort naar Rotterdam... is bij het knooppunt Vaanplein de verbindingsweg dicht door opruimwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Nathan Vecht... Ja, en welkom terug. We hebben een heel mooi vol uur... met live muziek van Thijs Maas en zijn band. Maar u kunt zich ook met ons gaan moeien. U kunt bellen. De eerste uur spraken wij met Joost Zwarte... die um, volgende week uh, de Martin Tonerprijs uitgereikt krijgt... voor zijn gehele oeuvre, zijn imposante oeuvre in uh, de striptekenarij... als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Uh, misschien met u stripliefhebber. Of uh, bent u verzamelaar... Um, of heeft u een mooie, mooi verhaal over de eerste keer dat u een stripboek las toen u klein was. En dat, wat u nooit meer bent vergeten. Misschien heeft u een bijzondere eerste druk thuis liggen. Misschien bent u wel een striptekenaar. Hoe dan ook. Stripverhalen. Bel ons. 0800-1121. Um, of mailen. Casaluna.ncrv.nl Gratis, hè, dat nummer. 0800-1121. Cartoons mag ook. Alles, met, um, alles wat getekend wordt. Daar gaan we over praten. We gaan... Um, we zijn blij dat hier live muziek is in het nachtelijk uur. En we gaan luisteren um, naar Thijs Maas en zijn band. Ik onthoud na één ontmoeting hoe je heet. Ik ben aardig en gewassen. Je kunt mij zonder zorgen op je dagboek laten passen. Je verjaardag. Kado's maar geen cliché's Ik hou van honden en ik lees Er is geen reden om niet van mij, niet van mij te houden Ik schuif stoelen aan en ik hou deuren open Ben niet verlegen of verslaafd Ik ben bescheiden en beschaafd En ik zou je nooit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 maak ik ook wel eens een fout, maar dat is juist weer wenselijk. Het maakt me menselijk, dus ik zie niet in waarom je niet van mij, niet van mij houdt.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 Thijs Maas, ga even zitten. Um, met wie ben je hier? Ik ben hier met uh, Thijs Kuppen. Op toetsen. Op, op toetsen. Uh, op drums, Klaas van Donkersgoed. En op contrabas Olaf Meijer. En dit is nieuw voor jou, deze band? Dit is um, relatief nieuw, ja. We hebben al wel uh, twee jaar geleden nog... toen heb ik een, uh, hebben we een afstudievoorstelling gemaakt. Ik deed toen nog een master uh, theaterzang jazz, heet het. En toen heb ik met deze mannen mogen spelen. En uh, nu komend seizoen gaan we echt uh, theaters in. En ondanks, dat, het ondanks dat je aan wereldberoemd bent, eh, voor de je, mensen je. die nog niet alles van je weten, je bent eh, tot op heden kleinkunstenaar, wat dan onder cabaret valt, met, met muziek er ook in. En dit is weer, weer stap twee. Of een nieuwe stap. Ja, dit is. Een, nou ja, je zou het misschien nog wel onder kleinkunst kunnen scharen als je wil. Maar het is in ieder geval geen cabaret meer. Dus het, dus het wordt echt geen, wel geen een muziekprogramma. Tappen. Het, geen tappen. Nee, het, het, moet, het wordt geen moppetappen. Nee, het wordt hopelijk wel een licht, fijn programma om naar te kijken of zo. Maar niet... Nee, het wordt geen cabaret. En ik zag uh, het heet Concert. Mm -hmm. en dat gaat de theaters in. Ik zag eigen liedjes en uh, liedjes die je graag geschreven had willen hebben. Ja. Welke liedjes had je graag geschreven willen hebben? Nou, bijvoorbeeld uh, een uh, lied dat straks gaan noemen Moet ik dat verklappen? Nee, ik zal een, over een ander lied vertellen. Ja. Het is het liedje uh, My Valentine van Paul McCartney. Nieuw van zijn nieuwste album. Dat is een heel een prachtig liefdesliedje. En die en heb dat, uh, Ben ik aan het vertalen? Is het net weer Paul McCartney die het liedje heeft geschreven wat ja, jij die, graag had? Die, altijd, ja, met die, ja. altijd met die gozer. Altijd Paul McCartney. Ja. Um, wij zijn blij dat jullie er zijn. Um, Thijs, Thijs, Olaf en Klaas. En we gaan zo uh, meer van jullie horen. Maar nu, terug naar de strips. Ad, goeienacht. Je bent aan de lijn. Ad. Goedemorgen, oh, Ad. Ja. Met Aad Zonneveld uit de mooie stad achter de Duining. Wat zeg je? Met Aad Zonneveld. Dag, Aad Zonneveld. Uit de mooie stad achter de Duining. Ik denk dat het Den Haag is. <laughs> ja, dat lied gaat er over de Haag. Ja, dat gaat over dat Den Haag. Ga dat je is dat ook spelen, volks? Thijs, het lied over Den Haag? Nee, Dat, uh, dat, dat... is ons volkslied, hè? Oh, sorry, Ad, ja. ik ging door je heen. Ga, ga je gang. Dat is ons volkslied. Het volkslied van Den Haag, ja. Van, ja, uh, <laughs> precies. Van Harry Jekkers, hè? Ja, exact. Heel goed. Jammer dat hij ermee gestopt is, hè, die Harry Jekkers. Die had mooie liedjes. Ik zou wel denken, ja, onder andere over de Muur van Berlijn het ook gezongen, hè? Ja. Hij had allemaal verschillende pseudoniemen. hè? Want hij noemde zich hier Harry Klorkestein volgens mij, bij OO Den Haag. Ik dacht... Dat werd eigenlijk geen eerlijk... Oké, nou, doet er ook niet toe. Maar hij noemde zich bij elk lied weer anders. Maar dat mooie liedje over de Muur van Berlijn met je vogels die vliegen... Oh, Naar de -so. Ja, weet dat ik. Ook onder andere van hem uit het gemaakt. Met het maar Daar bel ik niet over natuurlijk. Dat is van het klein orkest, was dat weer. Ja, dat is ja. een mooi liedje. Ga, ja. je nog, ga je voor ons zingen, Alt, of gaan we het over Suske en Wisk hebben? <laughs> daar wil ik het over hebben, ja. Oh, vertel. Nou, wat ik ook keurmer maakte tegen die meneer die de telefoon opnam. Ja. Dat het, het was, vlak na de oorlog, was een not-down om schriftbladen te lezen. Dat was onder andere Donald Duck en Suske en Whiskey... En ook eh, ja, in de wilde tijd zo'n beetje, kastie. En ik weet wel dat van een opa kreeg ik. Het, het, het, de, de eerste Suske en de whisky. En het deed de en de whisky en het bevroren vuur. Ja, dat blijft in je kopje, hè? Ja, absoluut. Maar jij, jij noemt whisky, whisky? Suske en whisky. En, en waarom noem je whisky, whisky? Je, maar als je er zo lang kent als nee, jij, suske, mag je er whisky noemen? Meneer, Suske en whisky. Oh, sorry. Ik verstond Suske en whisky, maar misschien is dat geheel mijn, mijn uh, Ja, ik kan het helemaal nee, nee, dat is helemaal mijn eigen probleem. Suske en whisky ja? Suske en Wiske, uh, Ad. Uh, van, van de wanneer, stok, geloof ik oh, dat die schrijver heette, ja. Die Belg. Die Belg, uh, Willy van der Steen? Ja en, ja, en Willy van der Steen, ja. Klopt. Hé, hey, maar hoe oud was je dan toen je, hem voor, het, toen je voor het eerst uh, Suske en whisky las? Dat was zo geweest zijn een jaar of vijf, zes. En maakte dat Als indruk? Ik... Maakte dat diepe indruk? Ja, natuurlijk. Ja? Maar mijn andere ooms en tantes en ja, iedereen in de familie. Ja, die vonden dat tegen de opvoeding gaan. Want dat was slecht voor de ontwikkeling. Want je moest eh, in plaats van plaatjes kijken, moest je leren lezen. Ja. En, en, dat, en, en dat was het, het, het item toen de tijd. Ja, dat is, en dat is echt veranderd. Hè? Want. Jo Zwarte die hier het vorige uur te gast was, die, die maakt strips voor volwassenen. En dat bestond toen ook niet. Toen was het alleen maar iets voor kinderen, toch? Nee, maar dat was vroeger... In, in, in... Hallo, Ad? Ben je er nog? Ad, uh, Ad is weggevallen, dus dan ga ik uh, even naar, naar de band kijken. Ik wil ook iets over Cisco en Wiske vertellen. Wil jij ja. wat over Cisco en vertellen? Nou, dat de is de enige strip die ik echt gelezen heb als kind. En? Uh, nou, ja, ik was via. En ik, euh, nee, ik weet niet meer. Uh, dat was het. Vond ik heel leuk. Zal ik die, zingen? Die was, ja, je je mag ook zingen. Of wil je nog eerst zeggen wie je favoriete personage was in Sisk Wisken? Uh, ja, ik, ik vond uh, Lambiek, ja, dat vond ik wel, wel leuk. Dat was een beetje de uh, de, grondrieke... band, de band knikt instemmend. Ja, Lambiek iemand, iemand, ja, iemand Tante Sidonia? Nee? iemand nee. wordt, wordt nu driftig Is leefschut. Ik een keer voor jou, Thijs? Ja. Thijs. ik denk dat het tijd wordt om muziek ja, te gaan liedje. maken. Ja, een liedje. Goed zo. Ja. Thijs Maas en Bent met Thijs Kuppens, Olaf Meijer en Klaas van Donkersgoed. Dus dat maakt niet uit, het is beter zo. Echt waar, dat denk ik echt. We drukte gewoon op de verkeerde knoppen bij elkaar Ach, alles komt vanzelf wel weer terecht Het spijt me dat ik het steeds maar over haar heb Echt waar, het spijt me echt Maar ze is, geloof ik, nog een deel van mij En zoiets kost nou eenmaal tijd, ja wat je zegt Maar genoeg over mij En haar Misschien past er gewoon niet Bij elkaar En ze is ook niet De enige vrouw Vertel, hoe zit het met jou? Ken je dat? Dat iets niet eenvoudig is Maar wel beter alles is tenslotte altijd tijdelijk Het liep ook eigenlijk al tijden voor geen meter Nee, het was waarschijnlijk toch wel onvermijdelijk Tuurlijk lijkt het nu onoverkomelijk Er zal wel weer wat tijd overheen moeten gaan Als ik zeg, ik ga kapot dan overdrijf ik schromelijk Weet zeker dat het slijt Dat neem ik aan Dus genoeg over mij En haar Misschien hoorden we gewoon niet bij elkaar En ze is toch niet de enige vrouw Maar vertel, hoe gaat het met jou? Ga je nu al weg wil je niet nog wat van me drinken? Ik heb thuis nog wel wat whisky staan. Om de avond te laten bezinken. Het leven is komend. Vertel me nou iets over jou. Zullen we anders doen wat jij en ik nu samen? Ik wil naar huis, het wordt al bijna licht. Genoeg gezegd, we kennen elkaars namen. Hou jij mij vast, hou ik mijn ogen dicht. Klinkt natuurlijk mager het eenmansapplaus Thijs en Bent, maar dat is... Uh, ik weet dat het was, gemeend is. Het was zeer gemeend. Um, u kunt bellen. 0800-1121. Dat is een gratis nummer, dus ik kan het u sowieso adviseren om te bellen. 0800-1121. We praten vannacht over strips, striptekeningen. Maar u mag ook bijvoorbeeld praten over cartoonisten. Misschien houdt u heel erg van Kammer of Grumba of heel iets anders. Bent u stripliefhebber of bent u, gaat u naar de stripdagen in... Breda, of bent u daar wel eens geweest in Haarlem? Of misschien bent u er zelf over na? denken om, om striptekenaar te worden. Heeft u een oud exemplaar liggen? Het kan niet gek genoeg. U kunt ons bellen met uw verhaal 0800 1121. En mailen mag ook ncrv.nl Tot die tijd praat ik met Thijs Maas. Eh, gaan we over muziek praten of, of verder over striptekenen? Misschien over muziek. hè? Ja, dat is misschien wel verstandiger met, met mij erbij. Um, Joost zwarte, bedoel, ja. ja, nee, ja. ja eigenlijk... de strips, ik weet niet zoveel van strips. Dan gaan, de... het... Dan gaan de bellers gaan bellen over de strips. Ja. Uh, Joost zwarte die um, was op jonge leeftijd um, gefascineerd door Hergé, de, de kuifje tekenaar. Die heeft die man bestudeerd, een soort hele eigen stijl, zijn eigen stijl van gemaakt. Wie was jouw eerste held? Puh, eerste held, nou ja, ja, Michael Jackson was echt een held. Ja, He? ja zeker. Ik ging uh, met mijn broer de Michael Jackson-show. Ik ging mijn radio te spelen. Zoals <laughs> dus dus jij nee, nu doet. Uh, uh, <laughs> ik speelde met, met het niet. He? Speelde ik ik ben het bloed niet. serieus. Dat is echt. Nou, nee, dit <laughs> ja. is zo. Er zijn ook mensen aan de andere kant die nu luisteren. Dat Weet? is echt waar. Ja, dat is waar. Oh. Ja, nee, dat gingen we. Ja, Michael. En dan gingen we gewoon uh, nieuwtjes over hem. hadden we dan uh, gewoon niet ja, gevonden. En, maar hoe en nieuwtjes... je, zat, je zat aan tafel met een nep-microfoon? Nou, ja, nou, nee, we hadden gewoon een bandrecorder. Ja. En, uh, en dan denk ik dat we, ik weet niet eens of we een microfoon hadden, maar ging we gewoon. We uh, gewoon ja, bij de Michael Jackson show. Oeh, en dan gingen we allemaal heel tof doen. Zo echt. Maar ging de, het... wat, wat ging je dan zeggen over nou, Michael Jackson? Ik weet bijvoorbeeld dat we dan een bericht hadden over dat hij in een zuurstoftank of een zuurstoftent een tank, een zuurstoftent sliep. Ja. Dat wisten we, dat, dat hadden we waar we achter gekomen. Uh, ja, niet zelf, maar uit een blad. De heetkrant. En uh, ja, zoiets. En toen uh, dan gingen we dat dan vertellen. En dan gingen we dat voorlezen, dat bericht. En dan daarna soort, gingen we een liedje nieuws. draaien. Ja, ja. Een soort nieuws, echt alles over Michael Jackson. En dan weer terugluisteren. Ja, ook weer terugluisteren, ja. ja. En terugluisteren. Naar je eigen ja. radioshow. Ja. En dan dacht je, hey, Michael Jackson slaapt in een... <laughs> ja, ja, ...zuurstoftent. Ja. Precies, er want er was verder natuurlijk helemaal geen publiek. Zoals jij nee. wel hebt, dat hadden ja. wij niet. Jullie nu ook. Ja. Um, maar dat, dit is geen. Nee, ik hoor nu geen Michael Jackson invloeden. Nee, dat is ook, nee, dat is ook niet echt zo. Mijn eerste held op, op dat liedjesgebied. Ja. Nou, waar eigenlijk Acte de Munnik trouwens. Ja, toen was ik, uh, denk ik 15. Toen kwamen zij op. Um, en toen ik kreeg van mijn moeder een cd'tje met allerlei cabaretnummers. En daar stond als eerste lied was de stad Amsterdam. Die, die breilvertaling van die Acte de Munich hebben gezongen. En um, voor mij ging het toen echt een beetje. Je, je kwam uit op Eindhoven? Open. Ja, in uh, Nune woonde ik toen. Ja. En toen dacht ik, ik moet hier weg. Uh, nou, niet. ja, ook echt. Klopt, ja, ja nee, echt zo. Ik, ik dacht, um, door Akden Munich was het ineens dat ik dacht... Oh, Nederlandstalige teksten kunnen... Um, uh, nou, je kan met tekst echt wat zeggen. Ik hield, ik hield wel veel van muziek en van zingen. Maar nooit, uh, ik was nooit zo bezig met tekst. En um, dat kwam daardoor. En ook omdat zij zongen toen over het Vondelpark. En Shecky is ook in het Vondelpark. En, uh, en uh, toen wist ik ook dat zij naar de theaterschool in Amsterdam waren gegaan. Dus dat wilde ik allemaal. Dat ging ik echt om die reden doen. Want ja. hoe rock en roll was nu, hè? In de jaren, begin jaren 90. Ja, nu was ongelooflijk. Nee, ja. ja. Nou, ik weet niet, misschien als je het had gewild wel. Maar ik was zelf helemaal niet rock en roll. Ook nooit geworden trouwens. Nee. <laughs> ik, weet niet, ik weet niet of dat handig is. Je weet, er we zijn luisteraars. Hè. Ja, houden, nee, dat is het zo. Die ja. houden van rock en roll en schandalen. en oh, zus, ja. zuske en whisky. Ja, ja precies um, ja. <laughs> Dankjewel, uh, Thijs. We gaan zo meer van jullie horen. Zijn jullie, ondanks de Michael Jackson show, willen jullie nog steeds doorgaan met Thijs in de band? Of is dat... Uh... Ze wist het niet. Er wordt nu hevig overlegd het, het, tussen de andere muzikanten. We, we houden hoop dat ze zo weer voor u gaan spelen. Um, Aad Sonneveld uit Den Haag. Suske en Whiskey. Je viel net weg. Um, ik weet niet hoe dat kwam, maar je mag terugbellen. Dan maken we ons gesprek over Suske en Whiskey nog even af. Want het was... Uh, nou, dat was toch wel bijzonder interessant. Um, tot die tijd ga ik in gesprek met haar. Hoi haar. Met, met mij, met haar. Oh ja. uh, spreek je met Heelko? Uh, nee, met Nathan spreek je. Oh, sorry. Nee, maakt niet uit. Ik, had niet, ik was gisteren ook op de radio, maar het is... Oh. Ja, ik er niet. De onderwerp steek me ook letterlijk aan, dit uh, strips. Jij bent vaker op de radio dan ik, Har, maar vertel. <laughs> Ik heb wel ook een eigen programma, elk ik, kan het niet nog goed. Ja, je <laughs> kan een kunnen... bandrecorder en dan met je broer zelf dingen opnemen. Maar of, eh, voor, voor, voor de rest kan ik op dit moment niks voor je betekenen. Nou, ik, ik, schrijf, ik heb wel hele... <coughs> ik schrijf liedjes hè, en die, die zing ik ook zelf. Kijk. En die heb ik allemaal op de band opgenomen. Ik wil het laten horen, maar goed, dat is een ander vrouw. <laughs> nou, dat, dat gaan we hier uh, serieus in overweging nemen. Nou, ik heb het, hier, ik kan het wel laten horen hoor. Maar eerst even over de strips. Ja, dat wil ik van je weten. Kikker vertel. kikker wil dat? niet eruit, Miquel. Uh, hallo, weg kikker. Uh, kom op. Oké. Okay. <coughs> nou, nou is de kikker weg. Heel goed. Uh, ik heb ongeveer 100 strips in mijn huis liggen. Ja. Die verzamel ik al jaren. Mm -hmm. En ik verzamel voornamelijk strips uit mijn jeugd. Dat was uh, Archie, de man van staal. Zeg je dat iets? Archie, de man van staal? Ja. Um... Daar was, was ik een grote fan van. Ja, Archie de Man is, van Staal. Ik ben geen enorme stripkenner, maar zeg me. Heeft dat een beetje een soort Superman-achtige. Ja. Zoiets is ja. dat toch? Ja, Archie de Man van Staal. Het is echt uh, fantastisch uit de 65 e jaren. Oh, zo'n uh, beetje zo'n al... zo, zo soort man in een harnas. Ja, precies. Die was, die, uh, die was heel sterk. <laughs> en uh, en Bessie, Turf. Bessie Turf, wat ik ook helemaal uh, gek op. Wie is Bessie Turf, Turf dan? Be Bessie Turf, zeg je dat niet? Bessie Turf, vertel eens even wat over Bessie Turf. Jezus. <laughs> ja, uh, kom op. Ja, nou, dus er heeft, uh, je moet echt graaf in mijn herinnering allemaal. Uh, ja, dat was een, uh, ja, dat was een hele dikke man. En die, uh, die deed ook alles fout. Wacht even, Bessie is toch een vrouw? Ja, Billy heb je en Bessie Turf. Oh, oké, okay, ja. Dan, dan zijn, Turf. Nu, nu snappen we elkaar. Billy en Bessie Turf, ja. Maar Billy ja. Turf, dat zegt me weer wel wat. Oh, dat zeg je weer wel En, wat. en Bessie, dat was dan zijn chickie. Juist ja, een chickie, geloof ja. ik. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, de, de, die verzameling, die heb ik er een aantal van liggen. En ik, uh, ik, vroeger uh, las ik altijd natuurlijk de Donald Duck, wie niet is de jeugd. Ja. En uh, die kwam elke woensdag, geloof ik, in de bus. Maar heb jij, uh, maar heb jij in die enorme collectie strips heb je ook iets bijzonders liggen? Iets, uh... Heel bijzonders heb ik hier. Wat maar dan? dat ligt in de kluis. Vertel. Uh, ik, uh, ik zal je even een verhaal vertellen. Uh, toen Herman Brood uh, 50 jaar werd... Toen uh, gaf hij een feest in uh, de tv depontage Daar bij Hanneke Groenten waren. Ja. Ah, toen nog, had ze nog een kunstprogramma. Dat werd hij in de tv Pontage de opgenomen, hier, om de hoek bij Artist daar zo. Mm -hmm. Bij mijn huis. Ja. En uh, toen uh, ik daar, was ik daar toevallig als enige fotograaf, heel toevallig. En ik heb iets van 20, 30 foto's toen voor het, op, van, het uh, van zijn verjaardag uh, gemaakt, van die uitzending. Met ja. uh, trad hij op met Martin, Martin Buitenhuis van de Dijk en zo, weet je wel. Uh, ja. Uh, sorry, van dik Van was Dickoud, was ja? zo op elkaar? Martin Buiters van Dikhout. Ja. En uh, nou, hele leuke foto's maken ook van Sandra Brood en uh, de kinderen en zo, noem maar op. En toen de uh, toen, uh, want ik kende hem nog van vroeger ook, van mijn vo voormalige leven als drugsgebruiker. Ik ben hem gelukkig helemaal afgekikt. Heel goed. Hij niet. Maar uh, in ieder geval, uh, toen uh, heb, ik die, heb ik die foto's aan hem gegeven, een stuk van 20, 30 foto's. En daar was hij zo blij mee dat ik die allemaal had gegeven. Hij zegt, uh, Harry, wat wil je hebben? Hij zegt, ik heb nog een stel schilderijen hier. Ik heb net een miljoen gekiezen, welke wil je hebben? Toen zei ik van, nou, ah, ik vind ze een beetje te, te heftig, te, te kleurrijk en te groot. Het past niet in mijn huis. Ja. En hij zei nou, wat wil je dan hebben? Ik zei, nou, ik hoef niet veel te hebben, want ik ben al lang blij dat jij die foto's van mij accepteert... ...dat ik die ze leuk vind en dit ja. en dat. Toen zei Herman tegen mij van, nou, dan mag je de t-shirt afdrukken op een t-shirt. Je mag ermee doen wat je wil. Maar ik zeg ik heb wel nog iets leuks liggen. Ik zeg ik heb nog een, een stripboek voor jou liggen uit 1978. Had hij dat, dat zelf even... gemaakt, Herman? Ja, dat is dat was een van de eerste stripboeken die Herman van Brood heeft uitgegeven. Dat heette... Ja. Het dossier dossier heette dat. Oh. En naleiding van de film Chacha, weet je, met Nina Hagen. Ja, ja. Dat is nog heel lang geleden. Maar eh, ik was nog bij de opname in Body's Music in op de Leijmansgracht. Dat heet nu de kroeg Malumelo daar zo. Oké. Okay. Dus zeg je dat iets nog. En dat, dat laatste ja. zegt me even niks, maar um... maakt, maakt het niet uit, dat laten nou, we even teruggaan naar Chacha. Naar de strip, ja. want dat vind ik wel interessant. Nou, de stripboek, dat heb ik, had ik hier liggen. Dat, er zijn er maar 500 van gedrukt. En daar uh, ik, was ik heel zuinig op altijd en heb ik bewaard. En ik zeg: helemaal, als je dat wilt signeren, nou dan zou ik heel blij zijn. In ruil voor de foto's. Nou, dat heb je ook gedaan met heel veel pijn en moeite. En dat heeft hij dan gesigneerd voor mij. Ja. En uh, nou, daar ben ik heel blij mee. Dat is even de eerste. Hij ja. maakte die tekeningen toen met injectiespuiten. Oh, in, dat is een, en, je, was in inderdaad een techniek die in die tijd heel ja. vaak werd gebruikt, hè, Harry? Ja, hey, en, uh, uh, maar jij hebt dus een collectors item. Ja, dat is een collectors item. Dat ja. is wel, uh, wel bijzonder. En dan heb, je echt een, heb je echt een kluis waar die in zit? Ja. Wat leuk. Maar, le ja, maar haal je hem wel af en toe uit de kluis en dat je hem dan leest? En, uh... Ja, ik haal hem zelf uit dat ik een, een nostalgische bui heb. Ik wil even kijken wat, ik, wat er allemaal in ligt. Ja, dat is wel bijzonder. Maar 500, ja. maar 500 van. Dat, dat kan uh, Billy en Bessie Turf kunnen dat niet van zichzelf zeggen. Nee, dat zijn er iets meer eh? van. Ja. Hé hey, Harry, nou, uh, dan... dankjewel voor je bijzondere verhaal. Ik heb nog veel meer verhaal over strips. Want mijn zoon, ik, ik, wil, ik schrijf zelf, ik maak zelfs ook nog eens een stripje... maar mijn zoon die kan het nog tien keer beter. En oh. die heeft hier een hele strip, uh, strippenverzameling gemaakt. Voor het Nederlands elftal heeft hij zelf gemaakt. Hoe heet Al je zoon? Zelf... Jasper. En is er Jasper op internet te vinden voor zijn fans? Nee, nee, nee. Hij blijft oh. een beetje anoniem. Ik dacht, ik maak even reclame voor Maar haar, ik, ga, ik ga wel weer door met de volgende bellen... want het zijn allemaal mensen te trappelen. Oké, okay, trappel verder. Oké, okay. uh, okay. hoi man. Hoi, hoi, hoi. Eh... Annemie, goedenacht. Ja. Je, ik, heb jij ook al, ja? Altijd een geweldige hekel gehad aan strips. Ik kon ze niet uitlezen. Mijn kinderen die zijn ermee opgegroeid. Oh. En die konden. Uh, ja. Die waren helemaal verzot op. Maar het deed mij helemaal niks. Oh. Ik ben een lezer. Ja. Ben je, maar ben je ook ik, echt anti-strip dan? Nou, nee. Nee, oh. want ik dat hoorde bij de opgroei van mijn kinderen. Susken en wisken. En, en, uh, ja, de, de, de kinderen waren voortdurend met elkaar aan het giebelen over wat ze lazen. Maar ik kon er, niet, uh, ik kon er geen een uitlezen. Nee. En ik ben een lezer. Ik lees van, uh, nou ja, zolang als ik leef, iedere letter die ik tegenkom, moet ik lezen. Wat, wat, heb, je nu, wat heb je vandaag dan gelezen, Annemie? Huh? Wat heb je vandaag dan gelezen? Oh, de ochtendkant, de avondkant. Uh, ik heb een boek meegenomen toen ik weg was. En ik dacht, ik moet ergens wachten. Dan neem ik vast een boek mee. En welk en... boek was het? Want wij zijn heel nieuwsgierig. Uh, bij de nou, ja, het is een boek dat gaat over uh, hoe je... Uh, ja, hoe je met verlies moet omgaan. Oh, het is geen fictie? Je bent meer van de non-fictie? Dus... Ja, allebei. Oh, allebei. Allemaal. Allemaal. En wat was het laatste goede fictieboek wat je hebt gelezen? Uh, ik heb... Ik ben eigenlijk... Ik, ik wil het hebben over oh, het, hoe ik tot een ander begrip ben gekomen van wat strips ja, kunnen... Ja, sorry. Ik, ik ga helemaal de... Uh, ik laat me helemaal meeslepen, maar je, je, je, het is goed dat je ons even terugbrengt... waar we het over hebben. Ja. Hoe, hoe ben jij bij de... Weer t, toch een beetje Heb je de strip toch weer... Nou, gemaakt? Ik, ik ben een ontzettende filmliefhebber. Oké. Okay. En uh, ik heb jarenlang, dat ik ieder jaar naar uh, um, Rotterdam Film Festival ging... Het laatste jaar ben ik voor het eerst niet gegaan. Ja. En de, nou, ik, ik ben nog van het allereerste begin. dat we s morgens vroeg in de nacht uh, op de stoepje zaten in Rotterdam. om kaartjes te bemachtigen. En, dus ik ben echt. ik, ik hou dus van. Uh, heel erg ook van fictie en van gespeelde werkelijkheid. Van beeld ook. Dus. Dat ik een film zag, en die heb ik ook in Rotterdam gezien. Ja. van Mirjam Satrapi. Een film. die helemaal bestaat. gebaseerd is op een getekende strip. Oh. En... De film heeft me zo verschrikkelijk gegrepen en ontroerd. En een ander daarmee te vergelijken procedé is een film die gemaakt is door een israëlier, uh, Wars with Bashir. Ja, die is waanzinnig Ook mooi. Helemaal. Ja. Een, strip, ja. een strip. En die heeft me zo ontzettend geëmotioneerd. Ja, je moet even vertellen voor de mensen, want dat is wel een aanrader, die uh, Wars with Bashir. Dat gaat over een, een droom, hè? een soort Ik nachtmerrie. Een film, uh, een, die, een film die de angst weergeeft van de, van de oorlog. Elise militairen die in bezette gebieden doen wat ze moeten doen. Ja. En die laat zien de totale angst die een militair kan overvallen. als hij bij God niet meer weet welke kant je op moet. Maar de manier waarop het getekend is. Ja, het is ongelooflijk mooi. Het is een. Uh... Iets wat je. wat meer dan een. laten we zeggen een oorlogsfilm. noem ja. maar op, er zijn er zoveel. Want het bijzondere van de film is dat je. je zit eigenlijk in het. In het hoofd van de, hoofd van van de hoofdpersoon. En je volgt eigenlijk zijn nachtmerries, hè? Ja. ja. En dat kan alleen maar... Dat kan je niet spelen. Je ja. kunt dat, het is getekend. En je ziet de werkelijkheid... Ja, dat doet veel natuurlijk ook. Probeert je ook mee te sleuren in, ja. de, in, de, in de hoofdpersonen... of de nevenpersonen. Ja. Maar deze film heeft met mij iets gedaan... heeft zoveel ontroering losgemaakt... maar ook dat ik me voor het eerst kon verplaatsen in wat een militair meemaakt. Die gruwelen van oorlog. Ja. ja. En ik ben een, een, een, een, een oude vredesactivist die nog steeds gelooft... dat hij de wereld kan veranderen. Maar toen had ik voor het eerst het idee van... hé, hey, een tekenaar kan dat ook. Ja, maar dit wat je nu vertelt is eigenlijk... Uh, dat is eigenlijk ook wat Jo Zwarte, die bij ons het eerste uur te gast was... Ja. Uh, het is striptekenen, maar het is tegelijkertijd ook kunst, toch? Zo mooi is dat gemaakt. Ja, kijk, ik, ja. Ik, ik zie altijd zijn tekeningen. Die zijn, hij, hij, hij is heel gedetailleerd. Maar ik zie hem niet als striptekenaar. Het is iemand die, die de essentie van de werkelijkheid. Ja. Uh, maar goed, hij zegt, hij zegt zelf: uh, striptekenen is de moeder van de kunst. Ja, aller, ja dat weet, ik, weet ik wel, maar ik, ik <laughs> ja. zie dus alleen enkele tekeningen van hem in de, ja. de weekbladen. Ja. Uh, en ik weet dat hij een huis gebouwd heeft. Ja. Dus, maar dat, voor mij is dat niet wat ik onder strips verstaan. Het zijn dus de, ja, het, het amusement van, van, van kinderen, zusken en wisken. Maar het, is, het gaat niet zo tot de, tot de essentie door. Terwijl ik vind van, van die tekeningen van Satrapi... die, die geeft ook de, de, de ja. belevenis weer... van een opgroeid meisje die naar de wereld om zich heen kijkt... en daarop reageert en alle boosheid en opstandigheid... en, en, en vertwijfeling... Of, het spoor kwijt zijn van zo'n opgroeid meisje. Dat zit ja. erin. Annemie, een laatste vraag. Um, heb je vandaag nog iets gedaan om de wereld te verbeteren? Als... Ja, om, ik heb iets geprobeerd om mijn dochter uh, te helpen... om met haar verdriet om te gaan. Maar dat is niet gelukt. Maar uh, klein, uh, kleine pogingen, daar gaat het om. Da daar ja. begint... Het gaat erom er dat je uh, durft te geloven dat het anders kan. En soms kan een tekening dat misschien beter dan de foto in de Ja, van. heel goed. Oké okay, Anemie, dankjewel ja. en een hele fijne nacht. Ja, dag. Geloof ze niet. De dichters als ze dichten.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 De zangers, als ze zingen, ik heb, ik heb een bloedend, bloedend hart. Ja, het klopt wel, maar een hart dat bloed doet waar het voor gemaakt is. Geloof ze niet De schrijvers als ze schrijven Ik hou ik hou alleen van jou En je ogen zijn als de zee zo blauw mm, Want de zee die is niet blauw En Ziet hij een mooiere vrouw, dan is hij jou ook niet trouw. Geloof ze niet, het zijn huigelaars, de dichten. En mij moet je niet geloven als ik zeg Dat ik nooit meer, nee nooit meer Met een andere vrouw praten zal Weer het enthousiaste eenmansapplaus. Meer kan ik er niet van maken. Dankjewel. Thijs, Maas en Bent. Um, Herman Boersma. Goeienacht. Hi. Hey. Martin Toonder. Martin Toonder. Een jaar geleden ja. geboren. Was een ziener. Wat maakte die man zo bijzonder? Dat zal ik je vertellen. 60 jaar terug. Was ik in de Volleskrant zijn uh, Bommel en pompoes Poes. Ja. Met Joost en super, Commissaris Bullenbas. Hiep Hieper kunstenaar Terpetijn, marquise de Kantekleer, ambtenaar Dornknoog en ze liet het doddeltje op het einde. Ja. En ik, ver, ik sla even iemand over en dat is burgemeester Dikkerdak. Vanavond zag ik bij Knevelanden en van de brink, Ivo Opstelten. Ja, Ivo Ja. Ik denk dat is exact burgemeester Dikkerdak. Ivo opstelt is burgemeester Dikkerdak? Nee, de gelijkenis. Want wat is de gelijkenis dat dan? Dat bedoel ik met de vooruitziende blik van Martin Toonder. Die, die zag Ivo Op, Opstelt dat opstelde aankomen. Treffend, burgemeester Dikkerdak. <laughs> ja, dat, ja, dat mag ik alleen uh, maar even opmerken. Maar burgemeester Dikkerdak is toch een nelpaard? Ja, precies. Oh ja, oké. Okay, dus, ja, uh, ja, dat had ik ook gezegd uh, in het voor, uh, hiervoor. Ja. Maar ja, ik wou opstelten niet helemaal beledigen. Nee, maar ik denk dan maak ik het even duidelijk: de, de, dat jij onze minister van Justitie vergelijkt met een. Nee, nee, nou, een paar... nee, nee, nee. Maar dat, dat kan allemaal. Het, het is vrijheid van meningsuiting. Dat uh... Toonder dikke ja. dak tekende. En die exact. Nou ja, exact doe ik even een beetje tussen aanhalingstekens. Maar de opstelten en dikke dak vertonen een, een enorme gelijkenis. Ja. Dat wou ik net kwijt. kwijt. Ja, dat is goed. Hey, maar nog heel even over Martin Toonder. Um... Heb je alles van hem verslonden? Uh, toen wel. Nu niet meer? over 60 jaar terug. Maar nu niet meer? Het is niet iets Stond wat je er in de nog eens op... Krant. Ja. Op een gegeven moment uh, is hij daar verdwenen. Ik weet, ik weet echt niet waarom. Maar jarenlang heb ik hem gevolgd. Ik vond het een, uh, een ziener. Ja. Ja. En uh, de, naar hem is ook die prijs vernoemd... die uh, Joost Zwarte uh, volgende week krijgt uitgereikt... Um, ja, dat gelukkig van harte. Maar er zijn wel veel mensen die... Um, een leven lang toonder blijven doorlezen, toch? Dus, maar lees je nog strips? Nee. Nee? Nee. Maar dat is opgehouden met, uh, hoe heet dat, uh, met die... Uh, met die en zo. <laughs> Asterix en Obelix. Ja, precies. Ik had een hele serie... en die heb ik toen eens uitgeleid aan iemand die ik ben kwijt. En toen dacht je, nou is mooi geweest met de strips... Ja, nou, ja, ja. ja, dat kan. Heel goed. Um, dankjewel voor de vergelijking. Uh, van ja, dat, en dat viel me gewoon op. Burgemeester Dikkerdak. Want ja, nou ja. daar zitten daar van 11 tot 12. En, uh, en uh, je had het over die strips. Ik denk, jezus, dat is toch een. Toonder had allemaal een vooruitziende blik. Toonder had het met had alle. Die je had door. Daar komt opstelte aan. We maken een. Ja, uh, ja, ja. ja, ja Oké, okay. okay, ja, man. Dankjewel, hè dan serieus, hè? Ja, nee, ik, ben het. ik vind het wel geestig. Um, okay. Dankjewel, Herman. Goeienacht. Tot, wat rust. Hoi. Hoi, hoi. U kunt nog steeds bellen. 0800-1121. Gratis nummer. 0800-1121. Dan kunt u um, nou ja, ook meepraten over uh, stripkwesties. Um, ik krijg ook een mailtje binnen. Toen ik nog op school zat, was de Donald Duck helemaal je van het. Maar ik vind Disney super stom. Nog steeds eigenlijk. En ik werd daar op school mee gepest. Ik snap nog steeds niet waarom. Nee, snap ik ook niet. Maar schrijft Bo John ook. De muziek vanavond is echt fantastisch. Thanks for the show. Goeienacht, uitroepteken. En nu steekt de band de duim op terug naar jou, Bo John. Dankjewel voor je mailtje. Uh, 0801121, u kunt ons bellen. En uh, Aad Zonneveld, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Nou, je viel even weg. Ja, dat was niet mijn schuld. Mensen bent alles een voor mij. Ja. Dat was niet mijn schuld. Oh, nou, dan is er misschien iets technisch, een klein technisch mankementje. Ja, je vroeg me terug, Wel, dat heb ik ook bij deze gedaan. Ja, nee, want we moeten ons gesprek nog even afmaken. We hadden het over Suske en Wiske. Uiteraard. En we hadden het erover dat jij vijf, een jaar of vijf was... en dat het in die tijd, en dan hebben we het over de na de oorlog... jaren vijftig in Den Haag... eigenlijk helemaal niet uh, bon ton was om strips te lezen. Want je moest een echt boek lezen. Juist. Dat was toen de remedie toen... Dat was gewoon, ja... De, de, dat was, ja, de... de, de, de hoe noemen ze dat nou, eh, het Calvinistische gedachtegang. Ja. dat je, je, je, moest, je mocht geen eh, stripboeken lezen. Ja, maar dat maakt moest... het toch ook wel spannend aan, dat je dan stiekem Suske en Wiske leest onder je kussen, s'nachts, met een zaklamp, die ja, je aan echt. moet draaien, of zo? Nee? Ja, maar het, het, het, het verpante was dat ik van mijn ene opa, Kneipkant. ik nog, ja. al, toen nog had, dat eerste boek van Suske en Wiske kreeg. Ja. Het bevolge vuur. En dat toen een boek al mooi daarna, ging in de Schotenstraat, op de hoek daar zo. En dat vond ik ja, meesterlijk natuurlijk. En ja, dat is me altijd bijgebleven. En ik heb na de rand, toen ik eh, getrouwd was, heb ik geloof ik wel twee volle dozen met al die slipboeken gehad. Ja. Voor mijn kinderen. Die dus zijn in de laatste jaren toch allemaal weer verkocht en weggegaan. Maar dat vond ik wel leuk. En nogmaals, ik wil ook, ook bevestigen dat die meneer die het had over uh, Tompoes bijvoorbeeld, dat stond bijvoorbeeld in Haarse kant. Ja. En niet te vergeten, Kapitein Rob, dat waren ja, ook ja, voor ja. Die strippen, voor die Maar, maar aad nog heel even, als iets niet mag, dan maakt het dan dan is het toch juist spannender en dan wordt het dan blijft het toch beklijft het toch meer. Had je dat niet? ja dat, ja, dat wel. Maar dat was, ja, gewoon... D en ja. Daarom, heb, daarom heb je het er nu nog over, 60 jaar later, over Suske Wisk Omdat je het, stiekem, omdat het een beetje stiekem moest, of niet? Nee, dat was niet stiekem. Oh. Nee, oh. het was zo juist dat ik dat tegen alle, alle redenen toch van mijn opa kreeg. Mm -hmm. en, en de eerste Donald Duckje kreeg ook toen de tijd. En dat was, ja, voor mij gewoon een overwaring natuurlijk. Ja. En, en de, de, de gewone boeken die je verplicht moest lezen, deed je dat wel? Nou ja, laten <laughs> nou, we daar maar niet over hebben. <laughs> <laughs> Dat even niet doen. Lees je nog wel eens strips? Uh, soms ja. En wat lees en, je? Dan? Weet, weet je wat ik ook niet zeg, eigenlijk? Oh, ja. Van na de oorlog. Ja. Dat waren al die al die cartoons die altijd elke dag in de kranten kwamen van, van bekende voetballers. Oh van Sjaki en de Wondersloffen? Of bedoel je dat niet? Nee, dat waren echt cartoons over het nederzelfdol. Noem maar wat: Talau en Schrijvers en ja. die had je nog meer Bakkenhuis en zo. En dat waren echt uh, ja, uh, uh, uh, cartoons en uh, uh, hoe noem je dat nou? Die, uh, uh, die, die, die, die getekende uh, portretten zou ik maar zeggen, sterk over de Oh. God, je bedoelt karikatuurtekenen? Sorry, karikaturen, oh. ja, dat bedoel ik. En die stonden regelmatig in de krant. Oh. Grappig. En dat heb je helemaal niet meer. Nee. Dat waren toch leuke dingen, toch niet? Ja, dat zou wel grappig zijn. Of heb je dat ja heel soms ziet, ja, maar niet gewoon in de kant. Nee, ja. Nou, misschien moet dat maar weer eens terugkomen. En, en, en van wie zou je dan nu een uh, karikatuur willen hebben? Welke voetballer zou je het liefst een beetje overdreven willen? Nou, nou mijn grote fan is natuurlijk Johan Cruijff, natuurlijk. <laughs> ja. Maar er zijn er meerdere, hoor. Maar ben je nog steeds Cruijff, -fan? volg je het niet meer wat er nu gebeurt? Ik ben nog steeds. Ja, het is nog steeds Maar nee, nee, ben je Ado? Nee, ben je Ado-fan? Ado uh, ben je Ado-fan? Bedoelt van voetbal? Ja. Nou, nee, niet, nee, niet echt. Nee. Oh, ik kwam okay. dat vroeger gratis zien, omdat ik jarenlang gebloed heb. Ik heb jarenlang gevoetbald, maar ook gefloten met de KNVB. Ja. En toen had ik gratis een, een, een, een kaart, maar ja. daar ben ik volledig wel afgeknapt. Ik ben wel een eenvoudige agenees, maar toen al die vloeken en die redden uitbraken. Ja, en hebben. ik ben 30 dert jaar geleden in, overgestapt in, die, in de landelijke rongbol. Oh! En mijn, ja, en tot mijn grootste vreugde. Ja. Ik kreeg dat dus, gisteren kreeg ik van een vriend, kreeg ik notabene 3 uh, A4'tjes van. Ik stond op Facebook met mijn foto. Nou, ja. In de honkbal. En dat waren tientallen positieve berichten. Wat een geweldige man. En dat en dat. Dat, dat deed me echt goed. Ik was er echt vervoerd over. Ja, wat leuk. Nou, ik... Aad, wij, wij sluiten ons hier vanuit Hilversum erbij aan. Wij vinden jou ook een leuke man. Kan <laughs> je in je zak steken. Ik maar... hou ook, bedankt. Goede wedstrijd. Goede goeie wedstrijd, hey, goeie bye wedstrijd. Bye bye. goeienacht. Hoi. Um, want we gaan weer terug uh, naar, de, naar de strips. Um, volgens mij, eens even kijken, hebben wij nog iemand aan de lijn? We gaan zo nog even een mailtje voorlezen. Ik, ik ga u nog wel even oproepen om te bellen: 0800-1121, casaluna.nzrv.nl. Dat is dan weer mail. Bellen: 0800-1121, gratis nummer. Uh, en dan kunt u net als uh, Herman en Aat en Annemie uw, uh, uw stripverhalen met ons delen. Um, Thijs Maas, jullie zijn een cd aan het maken. Klopt ja. Nou, dat willen we gaan doen, ja. Maar. Ja, uh, een voorstelling is uh, tegenwoordig is het natuurlijk moeilijk. Moeilijke nee, cult cultuur. Tijd, nou, dat, ja, God, ja, dat is een cliché, maar het is echt waar. Cultuur -crisis, crisis in de cultuur. Ja, sector. en zeker in de theaterwereld. Maar dan wordt er geroepen. Je moet cultureel ondernemer worden, toch? Precies. Nou, daar zijn we ook mee bezig. Er is bijvoorbeeld een uh, uh, de, de, de crowdfunding site vanuit de uh, gemeente Amsterdam voor ja. Kunst.nl. Misschien heb je ervan gehoord. Dus er Onder, onder andere uh, om... Bo John, die. Uh... Zij, de muziek is fantastisch. Ik wil hier meer van horen. Die moet naar voordekunst.nl. Precies. En dan kan je ons project opzoeken. Dat is dan Thijs Maas CD. <laughs> en, uh, en dan kan je een klein beetje storten? Ja, je kan storten vanaf 10 euro. Je mag ook heel veel hoor. Dat is dat ook mag. helemaal niet erg. Dan worden jullie niet woedend. Maar nee, maar het kan vanaf 10 euro. En dat is uh, uh, heel welkom. En dan, dan um, krijg je, je krijg dan wat terug? Precies. Je krijgt dan. Uh, nou, je vindt dan op die site precies wat voor welk bedrag. Maar je krijgt de CD of, je krijgt dan, uh, of kaartjes voor de voorstelling. Of als je zelf wat meer geeft, schrijf ik een lied voor je. Of je krijgt ons in je huiskamer zoals jij hier nu hebt in jouw huis van de maan. Wat goed. Ja. Uh, maar als je een, uh, als je een uh, substantieel bedrag betaalt, dan ga jij dus een, een persoonlijk lied voor iemand schrijven. Nou, dat is een beetje wat diegene wil dan. Dan, nee, dan schrijf ja. ik uh, gewoon maar, een opdracht. Een, een opdracht lied. en een lied. En ja. dat, dat kom je ook uitvoeren dan. Ja, dat is dan weer een, een, een, dan een dan het stap meer. Nee, maar ja, God, ja, ja dit, zo werkt dat. Maar, dit, dit krijg je ervan, luisteraar. Ja, Culturel maar je moet het ondernemen. vooral natuurlijk ook gewoon willen om ons alle te steunen. Artiesten, ja. Alle artiesten in Nederland worden ondernemers. Ja. harde ja. business. Ja. Um, Voordekunst.nl, Thijs Maas, als u deze muziek mooi vindt... en u wil dat er een cd komt, dan kunt u helpen. Um, maar tot die tijd hebben jullie denk ik nog wel tijd om iets te spelen, Frans. Ja, heel graag. Ja. Gaan we. Uit die jas, langzaam. Schatje trek uit die jurk, geef mij je jurk. Schat trek uit die BH. deur en doe het licht aan. Nee, alle licht. Kom dichterbij. Ga op die stoel staan. Juist, ja. Gooi je haar los, je armen hoog en nou dansen. Geef mijn leven zin Waarom huil je nou? Kom hier dan, dan hou ik je vast. Thijs, Maas en Bent. Dankjewel, um, dankjewel Thijs, Maas Graag gedaan. Zang. Thijs, Kuppers, Piano, Olaf, Meijer, Contrabas, Klaas van Donkersgoed, Drums. Ja. Waar kunnen we jullie zien? Uh, vanaf 22 september door het hele land. En uh, dat uh, begint dan in Helmond en dan Haaksberg, uh, Dembos, Bos, uh, uh, nou ja, et cetera. Rock and roll. Uh, ja, dat is wel echt rock'n'roll, roll, ja. Uh, en welke website moeten we daar voor, weer voor naartoe? Thijsmaas.nl. Oké, okay, voor de kunst.nl, Thijsmaas.nl. Um, volgens mij. Um, Wordt het een uitverkochte situatie, dit tour? Dankjewel voor jullie komst, allen. Dankjewel. Um, Ton Kloos, goeienacht. nacht. Ben jij een stripman? Nou, vroeger wel. Nu niet meer zo, maar ik herinner me wel een tekenaar. Uh, ik kreeg een keer een boek in handen gespeeld van iemand die zei: Carl Barks, daar moet je eens naar kijken. Yeah. En dat is de tekenaar van Walt Disney. Ja. In de dertige en 40e jaren. Van de eerste, de eerste lichting Donald Dux Ja, juist. Hij was degene die Donald Duck uh, niet met die la rare lange snavel... maar uh, er echt niet uitzien, zoals hij er in de 50e en zestige jaren ook uitzag. Ja, ja. Carl Barks, uh, ik herinner me van hem... In, uh... Een, een, een reeks tekeningen achter elkaar, dat Donald Duck met zijn grote snavel, als het ware, zei: Nou, dat kalf, dat kan ik ook wel vangen met die lasso. Geef mij die lasso maar. En toen uh, ging hij met die lasso aan de slag. Yeah. En het, het einde van het verhaal was dat hij zichzelf had volledig had verstrengeld met dat kalf, mm -hmm. en dat hij uiteindelijk gewoon bijna stikte in zijn eigen. Uh, ja, hoe die, las, die dat kalfje probeert te vangen. Hè? Dus uh, als je Karl Barks, als je van hem in de 30 en 40e jaren een stripboek op de kop kunt tikken. dan zie je hoe dynamisch die tekeningen zijn. Ja, ik heb nu um, ik heb het stripboek niet op de kop getikt. maar ik heb wel uh, nu in beeld voor me, via het wereldwijde web, zijn tekeningen. En dat is heel schilderachtig nog toen. Ja, en dat boek wat ik toen van een vriend van me kreeg, mm -hmm. dat, dat, uh, ik las het en uh, ik zag het en ik, ik zag hoe dynamisch die bewegingen zijn. Met alle respect voor Joost Zwarte, die een heel fantastisch goed en herge, maar de tekeningen zijn eigenlijk een beetje statisch als je het goed bekijkt. En als je de oude tekeningen van Karl Barks bekijkt, dan zie je... Hoe dynamisch die zijn. Want je ziet hoe Donald Duck dan met zijn lasso het kalf probeert te vangen. En ja. uiteindelijk na drie of vier pogingen heeft hij het kalf. Maar dan niet om de nek, maar om de poten. En daar begint het probleem. Want dan, dan dat kalf dat valt en dan gaat hij erop af. En uiteindelijk dan komt hij volledig verstrengeld. Ja. Hij daar. Terwijl hij zo'n grote mond had van ja, dat kan ik ook wel, snap je wel. Ja. Als je die tekeningen ziet, die zijn zo. Die zijn puur be, be, in beweging. Nou, ik heb ze hier een paar vormen. Het zijn meer een soort schilderijen zo vergroen. Zo, zo ja, Carl Barks heeft heel veel gedaan hoor. Ja. Maar als je net dat die, die, die volgorde vindt van de. En, en heb jij die oude exemplaren nog thuis, die hele oude. Nee, die heb ik niet. Ja. Want, uh, want mijn vriend uh, is toen overleden en. Uh, mm -hmm. En die tekeningen zijn naar zijn eigen familie gegaan. Dat stripboek van ja. toen, dat, dat weet ik niet waar, waar dat nu is, maar iemand kan vastvinden ja. op internet. Als hij verder gaat zoeken bij Karl Barks, dan vindt hij die zwart-wit uh, cartoons ja. van de een op de ander uit de dertiger jaren van Karl Barks. En dan zie je dat, uh, hoe dynamisch die zijn. Want de lasso-beweging, als je ziet die lasso die door de, door de lucht gaat. En dan de volgende, dan is het net mis. En dan, ja, het is zo fantastisch mooi. En ja, de, de dynamiek van die tekenaar, dat, is, uh, dat vind ik echt... Hij is voor mij wel de grootste in mijn Ja, ja, ja. Ik heb wel veel stripboeken gelezen vroeger. Maar dit, toen ik dat zag, toen dacht ik, nou, dit is echt wel uh, kunst met een grote K. Nou, dankjewel, uh, Ton. Kloos okay. Kloos met een ah, grote ja. K. Hè. Um, ook, <laughs> maar dank voor je... Um... Donald Duck College, we zijn wat wijzer geworden. En een goede nacht. Met jullie ook. Oké, okay. hoi. Dag. De laatste beller van vannacht is, tenminste in ons programma, is René. Ja. Ja, René. Ja, ik, ik heb voor me liggen een stripboek, dat heet Petsy. En in het, dat is een Franse titel, die is van Kasterman. En dat heette in Nederlands heet dat Polke. Polke. Dat was nog voor de tekstballonnen. Oh. Een beetje uit dezelfde tijd van Dick Bos. Ja. En wat ik ook nog wilde noemen, dat was... Uh, Nero, sowieso natuurlijk. Ja. En er was nog een andere. Oh, god, nou ben ik hier even... Maar dit zijn, dit zijn historische uh, strips eigenlijk, of niet, wat je vertelt? Ja, zeker. Ja. Dat is 1958 of zo. Ik ben 53. Ja. Dat is voor mijn, voor mijn tijd geschreven. Want ben jij liefhebber van die oude strips? Nou, ik, ik heb een hele tijd uh, uh, boeken gesorteerd bij een kringloopbedrijf ze tegen en ik er eten van. En dan verkocht ik ze weer gewoon. Wat grappig. Ah, ik heb ze wel allemaal gezien en doe mijn handen zien gaan. Wat is Nero en, en, is dat... dus, Ja, dus, dus ik vond met name tolken vond ik heel leuk. En, uh... Wat grappig. Ja. Polleke. En dat is een oude zwart wit strip. Nou, dat is ook een zwart in zwart-wit gepubliceerd, maar dat was de eerste kleuren drukken waren het ook. Maar het is, je bent er niet zo gepassioneerd door geraakt dat je thuis allemaal hebt liggen. Nee, op een gegeven moment, ik verzamel dat ik doe ja, ja. En uh, was dat leuk werken in die kringloopwinkel? Ja, reken maar. Ja, boeken, boeken sorteren, ja. Dat past hier in mijn hobby. Uh. Ja, ben jij een bibliofiel? Ook wel, ja. Ja? je ja. Boekenburen. Maar, maar dat je dan zo'n zo van die oude boeken krijgt... en dat je even ruikt en ze open doet en dat soort, dat soort dingen? Ja. ja. Ja, reken maar. Ja, hoor. Ja, ik, ik heb zelfs... Hoe zeg ik dat? Van, van spirit. Ken je dat? Nee, wat is dat? Science fiction is dat? Van... van... Ook een strip? 60, denk ik. Ja. Uit de States. Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Ik ben zelf niet zo'n enorme stripkenner. Voor de Superman en voor, voor uh, Superman en Spiderman. Had oh je ja. spirit. Ja, wat grappig. my God. En dat is ook een soort held. Was het een man of een vrouw? Ja, reken maar een man in die tijd, ja. oh ja, ja. Eh, maar ook eentje die kon vliegen? pure science fiction gewoon, ja, de, en er zijn, hoe zeg je dat, van die, van die uh, uh, verhalen, dus uh, proza eigenlijk, met cartoons erbij, met, met, met plaatjes, met, uh... yeah. ja, dat is oud hoor, my god. Ja, yeah. wat leuk. <laughs> hey, en uh, werk je nog in die kringloopwinkel? Nee, niet meer, maar ik, ik ga wel weer op zoek, weer ergens boeken sorteren en niet meer mee vergaderen, want ik ben de eigenwijs. Ja, je moet ook nooit vergaderen in het leven. Je kan beter sorteren dan vergaderen. Ik vind sorteren is echt mijn passie en mijn liefde geweest, altijd. Maar dan krijg je dus een hele kist oude boeken en dan ga je sorteren. Ja, dan krijg je 23 kisten oude boeken. Ik doe ongeveer <laughs> kubieke meter per uur. Wat grappig. Ja. Um, nou, René, dank je wel voor deze informatie. We zijn er weer een stukje uh, rijker geworden geestelijk... doordat we dit nu weten. Andere mensen het ook maar niet weten dat ze niet weggooien, die oude nee, Geen boeken nee, ja. weggooien. René gaat ze uh, sorteren en weer uh, verder distribueren. Dankjewel René, en een goede nacht. jullie ook. Oké, okay, hoi. hoi. Ik krijg nog een mailtje van Adeline en die schrijft aan de mensen van Casaluna en Joost Zwarte. Wat een leuke uitzending. Ik vind Joost Zwarte een bijzondere striptekenaar. Jij kent zijn werk uit duizenden. Ik heb twee vragen voor hem. Misschien luistert hij nog. Hoe is het om voor de New Yorker te werken? Volgens mij een van de leukste en interessantste bladen. En wat is er typisch Nederlands aan zijn werk? Plaatst hij zichzelf in de Nederlandse traditie? Bruna de Stijl? Vraagteken. We zouden nog een vervolgaflevering kunnen maken? Adeline is benieuwd naar de antwoorden. Misschien komen die nog um, uh, door Adeline. In ieder geval bedankt voor je mailtje... Um. Als u blijft luisteren, um, Farah gaat het na, van ons overnemen zometeen. De nacht klinkt anders. En morgen is Casa Luna weer terug, dan met Frank Dumosch. En die ontvangt Arne Doornbal, En dat is de, een correspondent in Afrika. Um, voor nu gaan wij de luiken sluiten hier bij Casa Luna. Wens ik u een hele goede nacht. En wie weet, tot morgen. Dag.